In Spanje en Portugal zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen de bezuiniging en hervormingen... die hun regeringen doorvoeren. Het was de derde keer deze week dat ze de straat op gingen. Ook in Polen gingen mensen de straat op... om hun ongenoegen te uiten over de hervormingen. In Tsjechië is het hoofd van de beveiliging van de president opgestapt. Hij diende zijn ontslag in... nadat president Klaus was beschoten met plastic kogeltjes...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 Het weer nog. Vannacht helder met minimumtemperaturen tussen 10 graden aan de kust en 5 graden in het zuidoosten. Morgen overdag een droge en vrij zonnige dag en het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke zaterdagavond interview ik iemand die even op een kamer tot rust kan komen. En uh, ja, vanavond heb ik iemand die even echt tot zichzelf kan komen. Want hij stond net nog op het podium. Hij speelde in theater Bellevue, niet ver van het Leidsplein. En hij speelde daar zijn try-out voor zijn nieuwe show Zachte Heelmeesters. Ja, het is een man die uh, enorm veel talent heeft. In 2006 won hij met glans Kamaretten. En vorig jaar was hij nog genomineerd voor de Nederlands Hoopprijs. En dat is de prijs voor het grootste aanstormende talent. En uh, mensen als Theo Maas zien in hem ook de grote nieuwe cabaretier. Ik heb het over Daniel Arends. En hij zit hier op Kamer 108 en de deur gaat al open. Dag, Daniel. Dag, schat. Hoe is het? Ja, goed. Uh, ja, jij, jij komt echt net het podium af, hè? Ja. Hoe voel je je dan nu? Best wel normaal. Ik treed heel vaak op, hè? Dat klopt. Ja, dus op, uh, gaat op een gegeven moment ga ik natuurlijk niet meer uh, denken. <lacht> Dat was gaaf. En erin blijven hangen en zo. Maar zit je dan niet nu met een uh, enorme adrenaline-rush? Nee, echt totaal niet. Nee? Nee, we zijn toch... Uh... Ik ben ook al best wel lang hier, hè. Met jou. Nou ja, ik heb je net even zien binnenkomen. Want ik was blij dat je er was. Ja. Ja. Hoe ging de voorstelling van vanavond? Um, nou ja, het, is typisch, het was typisch een, een derde tryout. Dat was het. Dus het is, uh... Heel veel mensen weten niet wat typisch een derde tryout nee, is. Nee, inderdaad, he? sorry. Um, sommige dingen werken wel en andere dingen werken niet. En dat... Het is, uh, het is eigenlijk gewoon een afschuwelijk proces. Ja? Ja. Nee, je was erbij, toch? Ja, maar ik heb niks gemerkt van het afschuwelijke proces. Want er werd heel veel gelachen in de zaal. Ik moest ook onbedaarlijk lachen. Uh, dus... Wat is onbedaarlijk? O onbedaarlijk is dat ik echt soms echt... Ik zat daar uh, nou, aan het einde van, uh, van dat, dat kleine zaaltje bij Bellevue. Zo'n uh, zo barretje. Ja. En dat ik gewoon echt wel vooroverklapte van, uh, van het lachen. Dat doet me goed om te horen. Ja, maar je was zelf dus... Uh... Nee, het is, uh, uh, ik ben heel blij dat het gegaan is zoals het gaat. Alleen het is gewoon heel erg zoeken uh, bij zo'n voorstelling... van wat, wat, wil je, wat wil ik dat het uiteindelijk wordt. En dat... Uh, dat, uh, dat is het gewoon even zoeken. Um, maar is het dan niet zo als bij sommige andere cabaretiers... dat die lang schrijven op hun bureautje en dan een show hebben... en dat eerst gaan voorlezen... En... Ja, steeds meer uit hun hoofd kennen. En dat dat dan de voorstelling is. Heb jij, begin jij gewoon uh, blanco? Nou ja, ik heb, uh, ik heb nu een kindje en zo. Dus ik heb niet heel veel uh, tijd uh, om thuis te schrijven. Dus ik, uh, ik ga nu gewoon het toneel op. En ik bereid wel dingen voor. Alleen, um, weet je wat het ook is? Ik ben, ik ben niet zo heel bang meer voor of mensen het leuk vinden of niet. Waardoor ik heel veel durf. Dus ik durf nu eigenlijk alles wat ik zou willen, durf ik op een toneel te doen. Dus ik, heb, ik hoef niet thuis nu te bedenken van, oh ja, misschien is dit leuk, misschien niet. En als het niet leuk is, oh dan is dat heel erg. Dus dan, uh, ik, ik durf nu gewoon te staan en ik durf wel alles te zeggen. Maar maakt dat het programma beter of juist slechter? Um, beter. Ja? Ja. Ja, maar als je gewoon het podium op durft te lopen en dat ja? je denkt bij jezelf van, ah, het wordt toch wel leuk voor het publiek. Nee, maar dat denk ik niet. Ik denk niet, het wordt toch wel leuk. Ik denk, eh, ik, moet, ik moet mezelf nu uiten, want ik sta op een podium... en die mensen verwachten dat ik verantwoordelijkheid neem... en we gaan nu gewoon een fantastische avond maken. Ik bedoel... Um, nou ja, er ja, is toch niks erger dan een komiek die opkomt... en dan uh, heel voorzichtig leuk gaat proberen, uh, proberen te zijn... Jij wilt toch ook, wat, wat wil jij van een comiek dan? Ik, nou, ik wil heel graag dat er gelachen wordt. Dat is belangrijk. Dat er gelachen wordt. Maar je hebt, sommige dingen vind je wel leuk en andere dingen vind je niet leuk, toch? Wanneer vind je het wel leuk? Nee, maar dat is de balans van de avond. Er mag gelachen worden en soms hoeft dat niet. En, dan, uh, en dat is zeker bij jou. Uh, jij weet mensen op het foute spoor te zetten en dan komt de grap. Je bent snel, ik ben heel erg snel verrast bij jou. Maar je merkt, je, je merkt toch heel goed het verschil tussen wanneer een, uh, wanneer een, een cabaretier uh, grappen maakt echt vanuit het diepste van zijn ziel. Of wanneer iemand gewoon leuk staat te doen. Wanneer iemand gewoon heel graag wil dat andere mensen hem leuk vinden. Dat ze na afloop naar hem toe komen en zeggen, hé, hey, ik vind je het super tof en kom je op mijn verjaardag en zo. Dat interesseert jou niet, hè? Nou, ik wil heus wel van tijd tot tijd op iemands verjaardag komen. Tuurlijk. Maar... Uh... Heb ik dan vanavond jouw diepste zielenroerselen meegemaakt? Weet ik niet. Nou, dat, dat is waarom zo'n uh, try dus heel ingewikkeld is. Ik, omdat je... Uh, ik probeer zo dicht mogelijk te komen bij... Bij mijn allerdiepste gevoel. En wat is jouw allerdiepste gevoel dan? Dat weet ik dus Daar zoeken we nu dus naar. Of we, daar, ik ben daar wel heel alleen in nu. Dus ik zoek gewoon naar. Wat, waar durf ik het eigenlijk bijna niet over te hebben? En uh, kunnen we dat grappig krijgen? Tuurlijk kan je dat grappig krijgen, makkelijk. Alleen. Um, ik ben niet geïnteresseerd in grapjes over. Uh, ik was in de supermarkt en toen zag ik een dikke gast of zo, weet ik wel. Ik wil gewoon kijken. Uh, waar voel ik me heel eenzaam of waar... Uh... Het klinkt wel als een soort therapie, joh. Ja, als th jij nu... Nu, ja nu klinkt het heel zwaar. Nee, maar zwaar, echt, het, nu, ik niet. heb het zo helemaal niet bekeken, joh... dat het een, therapeutisch, een therapeutische sessie uh, uh, was voor je vanavond op het podium. Maar het, het is geen therapeutische sessie. Het is... Het was... Uh, wat was het nou? Het is gewoon werk. Gewoon hard, keihard werken. Ik denk dat alle komieken die jij goed vindt... dat dat mensen zijn die... Uh, een, een vrij zware kant van zichzelf. Uh, dat ze daar proberen mee... Ja, een beetje daarmee om te gaan. En als je daar de grappen vindt... dat denk ik altijd. Hoe ernstiger het wordt... hoe beter de grappen worden. Um, moet, uh, Sorry, dan moeten we. Sorry, ik even, zit ik heel vaak te uh, leren? Nee, nee, nee, nee, nee, maar dan moet ik even uh, ook. We hadden gesloten uh, nou, om een heel leuk gesprek. te Een, hebben, een concreet en voorbeeld, uh, want de mensen vragen dan uh, waarschijnlijk zich nu af van uh, waar ging de show dan over? Het is veel over je dochtertje gegaan, want je bent sinds ja. uh, een aantal maanden vader. Ja. Is dat dan je diepste gevoel? Niet per se. Ik zou nooit een show proberen te maken of een voorstelling proberen te maken over het feit over het banale gegeven dat ik een kindje heb gekregen. Maar is het dan misschien uh, het feit dat je verrast bent dat je vader bent? Uh, ook niet zozeer. Jeetje. Um. Nou, de voorstelling heeft De Zachte Heelmeester. En waar het voor mij heel leuk samen zou kunnen komen... is dat uh, egoïstische, haantjesgedrag-achtige mannetjes als ik... Daarvoor is het heel goed om uh, een kindje te krijgen. Om bijvoorbeeld te, te voelen dat, dat jij niet de allerbelangrijkste, dat je niet het middelpunt van het universum bent. Dat is heel goed om, om jezelf daarmee in balans te krijgen. Niet dat ik mijn kindje daarvoor gebruik, maar dat, is, uh, dat brengt nogal wat veranderingen teweeg. Lijkt me. Maar jij, jij... Je bent milder geworden, dus. Weet ik. Op sommige vlakken zal ik milder geworden zijn... en op andere vlakken zal ik wat agressiever geworden zijn. Je bent in ieder geval minder een egoïstisch klootzak uh, dan vroeger. Uh, ik denk dat ik even egoïstisch ben. Alleen andere dingen worden belangrijk, toch? Ik bedoel... Um, vroeger, als ik een kindje zag op straat... dan <laughs> vond ik dat ook altijd maar raar. En wist ik niet wat ik tegen een kindje moest zeggen... Ging ik altijd doen alsof ik met Sinterklaas aan de telefoon was. En dan dat het kindje dan met grote ogen erbij stond. Zo van oh jezus die gast heeft gewoon Sinterklaas net gesproken. Zo. Terwijl nu kan ik gewoon heel lief tegen een kindje doen en het menen. Dat is, dat is aan de ene kant veranderd. En aan de andere kant merk ik ook van nou ja, de verkiezingen zijn geweest. En dat interesseert me echt helemaal niet. Maar dit is wel, nu ik een kindje heb, voor het eerst dat ik in elk geval iets voel zo van oh ja, maar. Straks is er een... Uh, mijn kindje moet opgroeien ergens. En het liefst wel in, o, ja, in, een, in een prettige omgeving. En dan wordt stemmen ineens belangrijk. Dus je bent voor het eerst gaan stemmen? Nee joh, natuurlijk niet. Je bent niet gaan stemmen? Nee, <lacht> ik, ben <niet> ga, <lacht> ik ben niet gaan stemmen. Maar dat groeit dan. Ik leer niet zo snel. Dingen gaan heel langzaam bij mij. Heb ga, ga jij dan... Uh, nou, je, je zegt... Ik het hou is je, van je, Pet. Het is je derde try-out. Ja. En uh, heb je dan tegen je regisseur gezegd... van, ja, nu gaan we iets maken wat het dichtst bij mijn grootste gevoel moet komen? Um, ik heb hem nog niet echt gesproken. Maar... Um, ja, jeetje. Wat ik denk is... Ik denk dat ik op moet komen en in deze try-out-fase de grappen moet maken... die gewoon de hardste lach opleveren. Gewoon, dat is het. En daarna, als dat allemaal werkt... dan moet ik gaan kijken... Uh, die verhalen die ik vertel... Uh, zou ik daar een verhaal van kunnen maken. Maar net zei je wat anders, hè? Wat dan? Je zei van, ja, ik wil een, een, een voorstelling maken... wat ja. ongelooflijk dicht bij mijn diepste gevoel ja. uh, komt. zodat ik uh... Ja, nee, sorry. Um, qua gevoel voor humor moet het ook heel dicht op mij zitten. Ik moet de grappen maken die ik... Ik moet geen woordspelingen maken. Oké, okay, moet... laten we het simpel houden. Wat ja. wil je aan je publiek vertellen? Maar dat, het, is niet meer, het is niet meer de tijd... waarin een cabaretier met een opgeheven vingertje gaat staan... en gaat zeggen, zo zou de maatschappij in elkaar moeten zitten. Het is nu de, tij, het is de tijd van... We zijn alweer verder dan reality-tv... We zijn er gewoon verder dan dat. Dus het enige wat mensen nu nodig hebben... is dat je gewoon uh, je ziel gewoon wagenwijd openzet. En dat zij besluiten... wat haal ik eruit en wat niet. Dat is lef. Denken, Ja. Het is ook niet alsof ik een keuze heb. Ik bedoel, als ik nu ga zeggen... ja, de, deze tijd mensen, er is iets niet helemaal goed. Je staat ook gewoon voor gek als je dat nu doet. Nee, maar ik bedoel, het is lef om je volledig open te zetten op het ja. podium. Ja. En het is ook lef dat je gewoon uh, tegen je publiek zegt van... ik vertel dit allemaal ja. en uh, doe er thuis maar mee wat je wil. Ja. De kans om niet uh, begrepen te worden zoals jij het bedoelt, uh, wordt wel groter. Ja. Maar dit is een stroming die uh, iemand als Hans Theo of Theo Maas, die hebben dit al... 10 jaar geleden in, ingezet. Dat er een soort. Uh, soort uh, ja, wat is het nou? Een soort balans tussen agressie en tederheid, die ik echt heel gaaf vind. En dat. dat is het nu, toch? Nou, ik vond. Uh, als je het zo ziet, de balans nog niet helemaal uitgewerkt. Want. Uh, <lacht> ik, ik, de balans sloeg vooral door naar agressie, denk ik. Ja, maar ik, was, ik, ik werd onzeker. Even. Ik werd, on, ik werd onzeker. En toen ging ik allemaal grappen maken die ik niet wilde maken. En waardoor ben je onzeker? Je mag het overal over. Er zijn geen grappen die je kunt verklappen. Want ik denk dat alles eruit gaat. Nee, je, je, je vertelt heel veel. Maar je, niks wordt mooi. Je spreekt mensen ja. aan in het publiek. Je, je brandt ze allemaal af. Je ja. vertelt over je dochtertje. Ja. Je, je, je, je vertelt het op zo'n manier... dat ja. je het eigenlijk kut vindt. Ja. En, stel, en sterker nog, op het einde van je voorstelling... weet je ook nog te vertellen van... Nou, dit was helemaal niks. Niks wordt mooi in jouw voorstelling, momenteel. Ja. ja. Uh, nou, en als je me vraagt... Uh, wat, wat wil je dan met die voorstelling? Er moet van alles mooi worden, ja. Waar ik het mee eens ben met jou is... volgens mij is er in... één uur en drie kwartier... is er, Extreem veel gelachen, toch? Echt, eigenlijk. Onbedaarlijk. Onbedaarlijk. Onbe, onbe <laughs> ja, nee, alleen maar gelachen. En, en toen zei jij: Van ja, maar wat. Um, ben je tevreden? En toen zei ik: Ja, nou ja, goed, een beetje zoeken. En toen zei jij: Van ja, maar dat begrijp ik niet. Het had alleen maar gelachen. Maar dit is juist wat ik bedoelde. Ik. Uh, het gaat mij om. Uh, wanneer dient er zich een thema aan, een onderwerp. Um, wanneer, uh, wanneer dient de inhoud zich aan? Poeh. Nou, ben ik op zoek. Ja, nou, vind ja. je het Nee, nee, nee, helemaal niet. Verre van, want dit vind ik buitengewoon interessant. Dit is het maakproces van een creatief brein. Ik heb hier ook de folder voor me liggen. Ja. Uh, je laatste show is uh, 13 april in Eindhoven. Ja. Heb je, daartussen zitten ongeveer een show of, uh, denk ik, uh, 40. Ja. Uh, heb je het dan bereikt in Eindhoven? Hmm, nee, ik denk dat binnen nu en twintig voorstellingen dat de voorstelling wel in elkaar zit. Oh ja? Ja, denk ik wel. Maar als je, dat vind ik dan heel snel, denk ik. Waarom ben je dan onzeker als je dat zeker weet? Hmm. Oké, okay, natuurlijk weet ik het niet ze zeker. Nee, ik weet het niet zo zeker als een fundamentalist zichzelf opblaast en zeker weet dat hij in de hemel komt. Maar ik, um, het lijkt me sterk dat ik na twintig voorstellingen... niet mijn grenzen zo verlegd heb dat het, uh, dat het beter wordt. Nee, je, je zegt... Nee, maar, dan weet je dus wat de inhoud alleen, nee, wat? Ik ben, ik Wanneer ben het is. Wanneer is die inhoud? Jij hebt alleen maar gelachen vanavond. En wat je niet gezien hebt, omdat ik dat niet aangegeven heb... dat zijn de aanzetjes tot wat de voorstelling gaat worden. Wat voor mij belangrijke momenten zijn... Uh, waar het voor mij over gaat, de voorstelling nu... en het gaat veranderen, maar uh, waar het nu over gaat... is dat uh, uh, iedereen heeft zo zijn uh, wapens... Daar gaat de voorstelling over. Iedereen heeft zijn wapens die, die hij uh, gecreëerd heeft om uh, te overleven. En op een dag heb je die wapens niet meer nodig. En dan moet je kijken, kan ik, heb ik de ballen om zonder uh, mijn wapens... Uh, uh, om zo verder te gaan. Daar gaat het over. Het gaat over... Uh, weet je wel, als je een boodschap gaat doen en uh, je hebt honger... dan kom je gewoon met al, veel te veel eten thuis... En dat is omdat je je op dat moment niet kunt uh, voorstellen dat je ooit genoeg eten binnenkrijgt. En dat zou de metafoor moeten zijn voor. Dat heb ik niet gezien. Heb je gelijk in? Heb ik ja. niet gezien? Nee, ik had namelijk het volgende ik gezien. Het niet. Namelijk uh, uh, de voorstelling heet Zachte heelmeesters. Yeah. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat yeah. is de uitdrukking. Dus yeah. alles wat mooi is. Yeah. Uh, uh, je voorstelling op zich. Uh, uh, je dochter. Uh, uh, no, no, no, mensen in je ja. zaal, uh, daar maak jij stinkende wonden van. Ja. Zo had ik hem uh, gezien. Ja. Nou, daar heb je een mooie uh, zelf van gemaakt. Ja. <laughs> ja. Maar ja. snap je dat ik het zo bekeken heb? Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar wat, ik snap niet wat je dan niet... Nee, maar nou, nou, nou, Hoe jij het net uitlegde... Ja. Over de wapens die je hebt en die je soms kwijt bent, en durf je dan nog jezelf te zijn. Die, ja. ha, die heb ik nog niet teruggevonden in de voorstelling. Maar het is nee. een try-out. Dus. Nou, ja, ik zou het wel leuk vinden als je het een beetje erin gezien had. Nee, maar. Ja. Ik ben er eigenlijk gewoon nog niet mee bezig. Dat is het ook. Ik wil gewoon. Een... Ik ma Je mag niet zeggen, maar ik ben bij de derde try-out. Ben ik eigenlijk al lang blij dat er één uur en drie kwartier gelachen wordt. En als er gelachen wordt, dan kan ik kijken: wat ga ik eens met die lach doen? Wat ga ik ermee doen? Dat heeft je de vorige keer iets bijzonders opgeleverd. Want mensen, ik praat met Daniel Arends... een van de grootste cabarettalenten van Nederland. En, ik laat een, en België. Ik, en ik laat een stukje horen uit je, uit je vorige show. Jij mag even de koptelefoon België opzetten. Ook. Ja. Dus. België dus ook.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 Dit was een stukje uit de blessure de show van Daniel Arends... die nu de dus try-outen is voor zijn, zijn nieuwe show. <laughs> uh, dit, dit, ja, hier lovende kritieken, uh, alles uh, genomineerd voor Nederlands Hoop. Uh, ligt de lat nu hoger dan? Nee, echt, absolu echt absoluut niet. Nee, ik heb dan uh, Van druk heb ik echt nog nooit iets gemerkt. Het is ook heel grappig, want ik hoor dit stukje nu en ik, ik kan me dus niet eens herinneren dat ik dit. Uh, ik weet wel dat ik het gedaan heb, maar ik kan me niet. Uh, alles komt wel onverwacht aan dit stukje. Ik vond het wel leuk. Ja, het is, het is een leuk uh, stukje. En je mag je koptelefoon weer afzetten. Ja, nee, maar ik, uh, ik vind het heel lekker hoor. Ja? Ja. Ik vind het best koud. En. Uh, <laughs> En over lekker gesproken, ja. kan ik. Uh, uh, uh, want we zitten hier in een hotel, dus ik kan gewoon even de room service bellen. Dus of je wat wil drinken. Ja, heel graag. Wat wil je graag? Heb je voor mij een. Uh, een. Duveltje, als je een. Alsjeblieft. Een. Uh, uh, het verlamt jou niet ook dat grote mensen zoals bijvoorbeeld Theo Maas zegt uh, van. Uh... Uh, hallo, met, met Patrick. Uh, Dit is Kamer 108. Hallo. Goedavond. Ja, ik wou heel graag een duveltje bestellen en een, uh, en een biertje. Natuurlijk, kom ik gelijk wel. Oké, okay, super. Uh, dat grote mensen als, als Theo Maas zeggen van... Dit, dit, is, dit is een, een groeibriljant. Verlamt dat jou ook niet? Word je nee. daar ook niet zenuwachtig van? Nee, echt totaal. Nee, hoezo? Maar hoezo dan? Wat zou daar dan eng aan moeten zijn? O om, uh, omdat je een talent hebt en dan moet je het waarmaken. Van wie? Ja, ja, nou ja. Ik zie dat alleen maar als, uh, als een. Uh... Ja, ik ben al heel blij dat uh, iemand uh, waar ik heel veel respect voor he heb, dat, dat die dat ook uh, voor mij heeft. Dat schept eerder vrijheid dan dat het uh, vernauwend werkt. Toch? Nou, voor heel veel mensen. Het gaat toch om mijn verwachtingen? Het gaat niet om de verwachtingen. Ik kan er toch niks aan doen als iemand anders bepaalde verwachtingen van mij heeft. Stel nou dat er iemand naar me toe komt en die verwacht iets van mij... wat gewoon niet reëel is, dan weet ik ook niet zo goed wat ik moet doen. Maar wat zijn jouw verwachtingen dan? Nou, ik... Uh, ik weet niet of het hoge of lage verwachtingen zijn. Ik verwacht gewoon dat ik de vrijheid die ik nu heb... dat ik die gewoon uh, voor altijd hou. Ik heb het gevoel dat ik op kan komen en dat de zaal vol zit... En dat ik alles kan zeggen en doen wat ik wil. En dat mensen dat, mensen dat dan uh, fijn vinden. Dat is alles wat ik, wat ik wil. Wat is jouw talent dan? Jeetje. Uh... Ik denk dat ik gewoon wel goed contact kan maken met een zaal. Maar dat zou betekenen dat je helemaal geen programma nodig hebt. Dat, dat zou een vorm kunnen zijn. Er zijn toch ook cabaretiers die, die opkomen en uh, een anderhalf uur lang feest gaan vieren met hun publiek. Gewoon een echt onvoorwaardelijk feest. Maar jij zegt van ja, die, die verwachtingen, ik zit daar helemaal niet mee. Maar je verwacht wel veel van jezelf. Je ja. wil namelijk bij je diepste gevoel. Ja. Komen en daar een mooie voorstelling rondmaken. Dat is de hoogste verwachting die, uh, die je maar kan hebben. Ja, ik wil wel een mooi kunstwerk maken. Ja. Ja. Daar geniet ik wel van. Ja. Is dat dan de druk die je hebt? Of dat als... is de druk die ik heb, ja. Kan je daar goed mee omgaan? Niet per se heel goed. Maar het is geen onoverkomelijke uh, druk. Maar het is een goede vraag die je stelt. Tuurlijk is dat. Uh... Ik heb bijvoorbeeld een hekel aan nieuwe dingen schrijven. Tenminste, dat had ik. Ik vind het nu wel lekker, maar. En dat, is, dat heeft altijd te maken gehad met dat je je eigen grens moet verleggen. Wat natuurlijk altijd gepaard gaat met. Uh, de confrontatie met wat je dus blijkbaar nog niet kan. En dat is altijd wel. dat heb ik altijd wel heel zwaar ervaren. Ja. Dus je legt de lat voor jezelf steeds hoger? Ja. Ja, zie je toch ook vaak dat mensen op een gegeven moment... als ze genoeg bevestiging krijgen van buiten... dat ze daarvan gaan leven. Terwijl ik heb het idee dat dat... dat ze altijd een beetje hol aan blijven voelen. Ik geloof dat ik moet zorgen dat ik in leven blijf... en dat ik in beweging blijf. Dat ik steeds iets aan moet raken waar ik niet bij kan. Omdat ik anders... Uh... Ja, anders ga ik toch ook maar een beetje hangen en zo... En door wat laat jij je dan inspireren? Of komt echt werkelijk alle inspiratie echt uit jezelf? Het is, het is altijd een mengeling tussen uh, de levensfase waar ik in zit... En, en dingen van vroeger. Dus ik geloof dat de, het, wat je te vertellen hebt... of wat ik te vertellen heb, dat is altijd... Uh... Er wordt op de deur geklopt, dus ik denk oh. dat het een roomservice is. Dus... Wil je... Zal ik open doen? Of Anders doe jij ook, drie is, drie maar zit je koptelefoon af. Ja, maar het zo luistert zo lekker. Ja. Het luistert zo lekker. Ik weet nou dus niet... Het kastje in je hand mag je laten liggen. Deze? Ja. ja. Hoe heet die jongen van de roomservice? Geen idee. Hoe heet hij? Het, uh, het kan Luc zijn. Hi. Goedenavond. Hi. Kun de telefoon hier zetten? Ja. ja. Buiten is een beetje ver. Ja, inderdaad. Ja. Hey Luc. Goedenavond. Kom jij altijd dit uh, brengen? Ja, in principe wel. Dus, uh, ik aan het werk ben wel altijd. Ja, hè? Dit is uh, Daniel Arends. En, uh, uh, en, en Daniel die.. Uh, heeft ook het uh, grote vermogen om uh, vragen te stellen. Want je, ik merk ook dat je altijd tijd vragen aan mij stelt. Ja, nou, je bent toch ook geïnteresseerd in jou? Maar dat is heel grappig. Hoezo? Nou, weet je wel, als je er even niet uitkomt... dan ga je gewoon vragen stellen. Nee, maar niet als ik er even niet uitkom. Ja, nu sta jij er ineens gaan... bij. Nee, nee, nee, dat was het. Dus dankjewel, uh, Luc. Proost. Ja. Tot snel. Mag ik de koptelefoon weer opdoen? Uh, dat mag. Of uh, heb jij daar last van? Nee. Jij, waar jij uh, gelukkig van wordt. Ik, ja, geluk. Uiteindelijk de bedoeling van de avond. Geluk. Gelukkig is een groot woord. We hadden het ja. over je inspiratie en waar, ja. dat, uh, waar je het zocht. Ja. Nou, waar we het over hadden. Het is altijd een combinatie van uh, waar je bent in je leven... en dingen die je uh, al verwerkt hebt. Dat zijn de grappen. Dingen die, uh, die zo ver achter je liggen... Dat je, ze gewoon kunt, uh, dat je er grappen over kunt maken. Is dan nu uh, uh, je grote inspiratie ook het, uh, het verrassende vaderschap? Ja, dat maakt wel dat ik zin heb om me bloot te geven. Ja. Of om dingen te vertellen. En wat is iets wat je echt niet zou willen vertellen? Jeetje. Wat is nou voor... <lacht> Hoezo zou ik dat dan nu wel willen vertellen? Nou ja, dan, zijn we, dan is de oplossing daar. Dan is je voorstelling af. Nee, nu, dit is een, een shortcut waar ik helemaal niet in geloof. <lacht> maar ik vond het wel heel, heel, heel tof wat je zei over dat het nergens mooi wordt in zo'n voorstelling. Want dat is, dat is, wel, dat is echt wel wat ik, uh, wat ik heel leuk zou vinden... als het mooi werd. En als er een soort dynamisch spel ontstaat... tussen mooie dingen en harde dingen en grappige dingen. Dat je, dat, je bijna, dat je de voorstelling ook niet als cabaret herkent. Dat er gewoon iemand aanwezig is... naar wie je graag luistert en uh, kijkt. Nou, ik heb, wel een, uh, ik heb een nummer voor je uitgekozen... En dan hoop ik dat je dat een, een, een mooi nummer vindt. Dat hoop ik ook, anders uh, zitten we elkaar ook aan te staren. Nou, ik zou zeggen, uh, luister dan naar het, het is een nummer van uh, Frank Boeien, Speciaal voor jou. Wat lief.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 de mooiste vrouw, maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet, want mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier, teer, en ik vraag je. De verzoening voor Daniel Arends. Wat is de goede keuze, Daniel? Ik, ik vind het heel. Ik, hij is wel goed, hè? En dat is een mooi lied. Ja. Ja, ja ik, maar, ik ga je toch wel een vraag stellen dan als, ja. als ik zo vraag. Vrij... Waarom had je het voor mij uitgekozen? Hè? Nou, uh, twee dingen. Uh, ten eerste weet ik dat jij een open relatie hebt. dus ik ik ben ook benieuwd of <laughs> je dit uh, hebt moeten draaien voor je vriendin of niet. En ten tweede, omdat uh, uh, hij bezint uh, uh, overspel wat iets anders is dan een open relatie hoor. En uh, ja. hij, hij maakt er een mooi nummer van. Ja. Hij maakt er iets moois van. Ja. Dus daarom. Ja. Um... Nou, ik. Uh, een open relatie. Ik bedoel, hij gaat wel steeds dichter. Dat sowieso. Omdat het. Uh, omdat mijn gevoel dat zegt, maar ook omdat. Nou, dat weet je als geen ander. Als je een kind hebt, is het... Uh, is, ja, andere vrouwen ontmoeten is logistiek gezien uh, niet haalbaar. Ook. Oh, okay. Dan loop, loop je vertraging op die je helemaal niet kunt hebben. En het tweede, wat, wat je zei, is. En hij maakt er iets moois van. Maar ik vind dat dat nu wel heel zwaar wordt. Want ik geloof dat ik in al mijn voorstellingen. dat ik altijd wel. dat het op een gegeven moment wel mooi wordt. En. Uh... Ik ben ook met een goed gevoel weggegaan, hoor, uit de voorstelling. Nee, dat snap ik wel. Mijn... En uh, ik. Uh, waardeer het ook hoe, hoe jij durft op te komen. Uh, met een ongelooflijk goede timing. Enorm uh, lef. En het ziet er zo los uit allemaal. Maar daarvoor is volgens mij zo'n enorme hoge concentratiegraad nodig. En uh, daar past bewondering bij. Fijn. Zonder ironie. Fijn dat je dat zo, uh, dat je zo ziet. Ja. ja, ik ben me natuurlijk constant bewust van dat er uh, mensen naar me zitten te kijken. Dat, dat verscherpt de boel natuurlijk. Maar zelfs op de, uh, over die open relatie die steeds ja. dichter gaat... zelfs dat durf je te vertellen op het podium. Dus ook dat, denk ik, als je dan op zoek bent naar je diepste gevoel... Ja. dat is iets, of niet? Ja, maar het mag nog dieper. Het gaat ook over waarom, waarom heb je bijvoorbeeld een open relatie? Of uh, of uh, wat wil je ermee bereiken? Of waar, waar komt het vandaan? Of, uh, en het moet, allemaal grap, het moet allemaal grappig zijn natuurlijk. Waarom heb je een open relatie? Ik kan zes miljard redenen bedenken... <laughs> ik was 23 toen ik mijn vrouw ontmoette. En um, dat is gewoon te jong voor mij, met al mijn onrust, om bij een vrouw te zijn. Is gewoon te jong. En ik heb er nooit iets voor gevoeld om stiekem te zijn daarin. Of om mijn vrouw te laten denken of geloven dat ik iemand anders was dan wie ik ben. Dus vreemdgaan is gewoon geen optie geweest. Dus dan moet je daar op een gegeven moment over gaan hebben, toch? En ben je dan zo'n womanizer? Mm, nee, niet per se. Nee, of niet per se, ja. Ik, nee. is dat Wat is een womanizer dan? Iemand bedoel... die uh, makkelijk vrouwen regelt. Of is dat de macht van het podium dat erotiseert? Hmm... Ik ben ook wel een leuke jongen, hoor. Ik ben ook een oké gast. Sterker nog, ik kan je vertellen dat vrouwen... die, die uh, vallen voor mensen die dan iets doen. En daarom... Dat zijn nooit de leukste vrouwen, natuurlijk. Uh, je, je stelde drie vragen. Waarom heb je een open relatie? Waar is... Het? Vandaan gekomen. Nou, dat heb je ook direct beantwoord omdat je 23 was en je vrouw ontmoette. en dat was te onrustig voor je. En je derde vraag is: wat wil ik ermee bereiken? Nee, niks. Nee, op een gegeven moment. Um, ik denk dat je als, als, jong, als jongetje, dat je op een dag. Dat je, dat je op een gegeven moment genoeg bevestiging hebt. van. Uh, oh, ik ben misschien wel leuk genoeg om een meisje te krijgen. of. Um, of dat soort dingen. En, en, het is gewoon een beetje hopen dat je genoeg zelfvertrouwen hebt... om niet achter elke vrouw aan te gaan. Dat, je dat, dat dat je lukt binnen de tijd dat je er verslaafd aan raakt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat je op een gegeven moment verslaafd raakt aan... Uh, elk moment dat het even moeilijk wordt... dat je gewoon weer een andere kant op schiet. Je ziet het als ontdekkingsreis naar de ware liefde voor je. Ja, maar het is te ingewikkeld voor dat. Ik bedoel, het, is, het heeft ook wel te maken met. Uh, oh, het is eng om voor één iemand te gaan. En ik bedoel, zo zijn er heel veel redenen toch. Uh, oh, en als ik besluit uh, het is open, dan kan iemand mij niet bedriegen. En ik bedoel, het, zo zijn er toch echt heel veel redenen om, om dat te doen. En het doet er nu dus niet toe welke reden ik dan kies om nu goed voor de dag te komen. Het gaat erom dat ik uiteindelijk uh, een keuze maak... waar ik dan heel gelukkig van word. Ik ben, we, we, nou, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat, dat mijn vrouw, dat die uh, zo groot van geest... En, en niet op angst gebaseerd, maar gewoon op lef gebaseerd... dat hij gewoon gekozen heeft van, nou, dit is de man met wie ik leef... en dat ik uiteindelijk besluit... Volgens mij uh, zou ik me liever concentreren op mijn vrouw en mijn kind. En dat ik die keuze heb gemaakt. En dat zij dat niet voor mij heeft gedaan. weet je? Dat ik niet uh, vanaf mijn 23, uh, 23ste... Ja, ja, ja, ja, jij bent degene voor mij. En dan naar buiten lopen. En dan <laughs> om de hoek bij de bakker in de aan mijn pik gaat trekken uit frustratie. Wat ook wel heel vaak gebeurd is, tuurlijk. Jouw... Uh... Jouw vriendin is een uh, singer-songwriter? Ja, slash... Mm. mens. <laughs> <laughs> um, ik zei... Uh, ja, uh, ze is een haalt... singer-songwriter. Ja, uh, ja. En, en, en uh, schrijft ze liedjes over jou? B uh, weet ik niet. Ik denk het wel, Ja? Yeah? Ja. Ja. Ja. Want je hebt één liedje van haar meegenomen. Jij mag ook een plaat draaien. Ik, ik stel voor dat we daar nu naar gaan luisteren. Uh, en je mag hem ook zelf aankondigen. Wie het is, welk nummer en waarom. Nee, het, is, het gaat mij eigenlijk niet om haar. En uh, zij, zij praat al de hele dag tegen mij. Dus ik hoef in principe haar stem niet te horen. Het gaat mij meer om... Uh, om het, zij heeft een collectief opgericht. Uh, dat heet Het Nieuwe Lied. Dat is een, uh, een singer-songwriters-collectief... waar uh, ik weet niet hoeveel mensen, misschien twaalf of zo, die zitten erbij. En uh, die spelen gewoon overal en nergens. en uh, Dat is net als Comedy Train gewoon een heel goed gezelschap. En daar horen talenten uit te komen. En dat, gaat, uh, dat zal gebeuren. En het liedje wat ik wil laten horen... Dat gaat erover dat straks de winter er weer aankomt. En uh, of ik dat <laughs> Ja, luister nou maar gewoon. Kondig het even professioneel aan. Ja, maar dat, dat kan dus niet, want het is mijn vrouw. Dan gaan we luisteren naar, jou, uh, naar jouw vrouw. Uh, even een held met het nummer Penguins. Penguins. Als je de wind van voren krijgt, iedereen in de kou laat staan, dan vertel ik van de pingwins die waggelen op Antarctica, die glijdend op hun buik verdwijnen. Als er geen bloed meer naar je wangen stroomt, je houdt je ogen liever dicht. Zal ik vertellen van de pinguïns die zo blij zijn dat het min tien is dat ze klepperen en klapperen in het felle. Er begint een dag, weer een ijskoude dag. Ze hebben altijd ijsvrij, op Antarctica. Hoe meer sneeuw en wind, hoe beter. Jippie, wat is het koud vandaag, hoera. Als je een lange weg te gaan hebt en het is zwaarder dan je dacht, zing ik voor jou over de pingvin die nu de show stilt in zijn smoking, maar ooit uit zijn ei moest kruipen en dat geheel. koud hebt staan? Laat ons dan drinken op de pingwins Die na een hele dag vol ijsbret onder de sterren op de Zuidpool samen aan de whisky gaan. Dat was weer. En wat waren ze blij, op Antarctica. Hoe meer sneeuw en wind, hoe beter. Jippie, wat was het koud vandaag, hoera. Als je de wind van voren krijgt, iedereen in de kou laat. Staan, dan vertel ik van de pingwins die nog tipsie van de whisky in hun grot een vuurtje maken. Elke pingwin warmt zich stil en moe daaraan. geef ik de held van het collectief Het Nieuwe Lied. Uh, er is ook een website van, dus mensen alweer heen. Daniel Arends uh, draaide dit. Helemaal niet omdat het ook uh, zijn vrouw is... maar gewoon omdat hij uh, het belangrijk vindt dat het Nieuwe Lied uh, overgedragen wordt. En uh, over Nieuwe Liederen gesproken... Uh, je hebt je gitaar meegenomen. Nee, nou, ja, ja, nee, echt. Nee, dat, Ik, we, nee, absoluut we kunnen er niet, niet omheen. Jawel. Nee, je Je zei je mag alles aan me vragen en dat. Nou, we moeten die tas even uitpakken en. Ja, dit draait ook niet voor niks, het nieuwe lied. Het kan nog net. We hebben nog uh, een kleine acht minuten. Nee, nee, maar ik, ik, ben, ik ben verlegen. Ik, ik ga dat zeker niet doen. Maar verlegenheid de, is mooi. De, de en, dat is misschien, uh, en dat is misschien ook uh, goed, want uh, je wil bij de kern van je gevoel komen. Misschien is dat verlegenheid. Kom. Nee, dat, dat hoeft uh, niet een klein stukje. Meer. Nee, de, de, Daniel, ik mocht alles aan je vragen. Uh, het was een open avond. Dus, ja, vraag in, maar je mocht niet alles van me eisen. Nee, maar je neemt niet voor niks gitaar mee, kom. Uh, dat kan best een klein... klein uh, pak hem alleen alvast maar uit. Nee, dat sowieso niet. Weet je wat ik leuk zou vinden? Jouw regisseuze? Nee, dat gaan we zeker niet doen. Die, die vrouw van 22? Mhm. Mm nee, dit gaan, we dit gaan we zeker niet doen. Nee nee, nee, nee, nee. Bespaar je deze val, want dit, dit gaat... Dit gaat niet gebeuren. Weet je wat ik wel leuk zou vind om te zeggen? Nou? Dat motherfucking Adriaan van Dis. Uh, dat die wel in Bellevue was vanavond. maar dat hij niet naar mij kwam kijken. Oh! En dat vind ik dan weer jammer. Ja. Heb je hem gezien nog? Ik heb hem niet gezien. Vind je hem tof? Ja, een goede schrijver ook. Oh, dat weet ik niet. Maar ik vind hem gewoon een hele toffe. presentator en ook als hij bijvoorbeeld bij zomergasten is als gasten... weet hij een prachtig verhaal te vertellen. Nou, en hij had die documentaire gemaakt over Indonesië. Over mijn land? Ja, mijn land. Ja, dit, het is mijn land. <lacht> ik ben de koning van Indonesië. <lacht> maar ik ben hier. Want ik vind het niet meer leuk daar. Nee, hij heeft daar een documentaire over gemaakt. En uh, dat heeft hij zo onwaarschijnlijk mooi gemaakt. En toen zag ik hem. En toen... Uh, ik had me altijd al voorgenomen... Ja, maar als ik nou... Als ik hem tegenkom, dan ga ik naar hem toe en dan zeg ik... Uh, meneer van Dis, dank u wel voor de mooie documentaire die, uh, die u gemaakt heeft. Ik kijk hem heel vaak, wat ook zo is. En toen zag ik hem en toen durfde ik helemaal niet naar hem toe te gaan. Uh, en daar heb ik nu een beetje spijt van. En, en ik dacht, zit hij in Bellevue om naar mij te komen? Ja. Of gaat hij naar die behaarde danseresse in de grote zaal Maar Wat een teleurstelling voor je. Nou, vond ik... Moe... Nou... Ja, vond ik jammer, ja. Maar en... Um, hij hoort dit gesprek... Van Dis gaat echt niet... nu BNN luisteren. En maar dit is Radio 1, de nieuws- en actualiteitenzender. Daar luistert hij zeker naar. Dus, uh... Die gast is 80 of zo. Hij ligt nu... met warme melk en honing in zijn bed... Um, waarom vond je die serie zo mooi van Adrian van Lies? Ik vind hem zo gaaf omdat hij, ondanks zijn onmetelijk hoge leeftijd, dat hij. Ik vind hem zo eigen tijd. Maar wat vertelde hij over jouw land? Weet ik niet. Maar dat, is, dat is zo ingewikkeld. Hij was gewoon precies wie hij die, wie die is, maar dan in Indonesië. Dat is. De, en jij bent geboren in Indonesië. Ik moet het ook aan de luisteraar even uitleggen. Jij hebt, na drie maanden ben je daar... Ben je geadopteerd? Ja. Ja. De, maar wat voel je dan als je daarnaar kijkt? Nou, ik ben daar ook heel vaak. Ja. Dus ik herken heel veel dingen zo. Want ik had, ik had, voordat ik de verzoening uh, had van Frank Boeien, had ik eigenlijk een ander nummer voor jou uitgekozen. Wat dan? Ja, ik, uh, daar kijk ik. Uh, uh, misschien kunnen we een klein stukje laten horen. Zet je koptelefoon op. Oké. Okay. Uh, uh, uh, uh, luister mee. <laughs> Dit nummer. Dit is het niet. In dit land, waar ik ben dan? geboren Dit is een. Uh, ik wilde eigenlijk een nummer van Roemba laten horen. Maar ik weet niet welke versie is uh, gedownload. Dit is ja. wel Roemba Saya. Maar uh, van een of andere zangeres. die mij uh, uh, totaal onbekend is. Ja. Uh, is ook Eveneens een Held. Is dit Eveneens een Held? Ja. Echt waar? Alles. Dus even... Maar in ja. ieder geval, uh, ik dacht: dat is een mooi nummer. Omdat, omdat Henny Vrienden, of uh, Ernst Jans, zingt over uh, zijn, zijn land, zijn huis. Ja. En uh, ja, dat dacht ik: moet ik dat eerst voor hem draaien? Voor jou. Was een goede keuze geweest, hoor. Want? Ja, nou, dan hadden we het daarover kunnen hebben. Vinden... <laughs> ik denk altijd: dat, uh, van oh, dat Indonesië en zo. Vak dat, dat is, that is geweest. Ik, uh, ik maak nu dingen over andere dingen. Alleen dat Indonesië, maar dat merk je vanavond ook toch, bij die tryout. Dat blijft, uh, dat blijft trekken. Zoals, nou, Connie Palmer of zo, die over de, de dood van. weet ik veel. Dat hij dat steeds ook besluit. Ik kan een boek over hem schrijven en dan, als het verdriet daarna nog niet over is, dan schrijf ik er gewoon nog een, net zolang tot het weg is. En ik heb dat een beetje met Indonesië wel. En als je daar rondloopt in Jakarta, wat dan? Ja, dan juist niks. Echt waar? Ja, dit klinkt heel uh, pathetisch, maar dan juist niks. Nee, ja, ik vind het gewoon fijn om te zijn in Jakarta. Maar be, be, voel je je daar thuis er? Of, uh... Ja, ik voel me daar heel vrij. Maar dat heeft ook weer heel veel redenen. Ik bedoel, waarom voel ik me vrij? Omdat ik er vandaan kom. Maar ook omdat ik daar miljonair ben. En uh, omdat iedereen me daar aardig vindt. Omdat ik ergens vandaan kom. Maar hoor je er ook bij dan? Daar? Of, of zien ze je toch gewoon... Nou, nee, joh, je bent, nou, jij bent gewoon, jij blijft gewoon in Nederland. Nee, ik heb niet de illusie illu dat zij dat ik een van hun ben. Nee. Maar... Um... Wat is het mooi om Indonesische bloed in je te hebben? Ik weet niet of het uh, mooi... Nou ja, dat het geen, geen Nederlands bloed is. Dat, dat er blijkbaar... Dat, dat ik me nog kan verbeelden dat er uh, meer is dan... Dan deze werkelijkheid die ik uh, hier heb. Heeft jouw dochtertje dan nu uh, half Indonesisch bloed in zich? Ja. Nou ja, tenzij dat ze heel tof zijn. Als ik dus de, de pathetisch ben over Indonesië en dat er... Later door een soort DNA-onderzoek blijkt dat ik uit fucking India kom of zo. Dan... Dat zou wel een zijn. En dat, dat ik dan mijn halve leven in Jakarta heb gezeten en lopen roepen: hier voel ik me thuis. Um. Het uur is bijna om, helaas al, nee, nee, nee. uh, uh, Je wilde op zoek gaan in de voorstelling, in de try-out. Die ik heb gezien, naar ja. het uh, diepste gevoel, daar moet je voorstelling over gaan. Ja. Zijn we ergens gekomen in dit uur? Nou, jij zegt dan steeds van... als ik het niet meer weet dat ik dan een vraag stel... ik weet niet of dat waar is, maar dat, dat raakt mij dan wel. En dan weet ik niet wat mij raakt. Dan weet ik niet of ik het irritant vind... dat je de pretentie wekt dat, dat je me doorhebt... of dat het echt zo is. Magol? Nee. <lacht> dat is, dat, nee, maar zijn maar... we... Zijn we he, he, uh, heeft, heeft deze avond jou iets gebracht? En dan heb ik het niet alleen over dit, dit, dit uh, gesprek... maar vooral ook uh, de try-out van vanavond. Um, ja, wel. Dat ik... Ik had hiervoor twee hele goede avonden. En toen ging ik er bijna in geloven in... oh ja, maar ik ben er al bijna. En toen had ik deze avond, die op zich wel goed was... maar wel echt duidelijk van... Hé, hey, aan de slag, uh, dikke vriend. Luiemakker. Luie, bangemakker. En dat, dat is wel nuttig. En wat staat er dan vanavond nog op het programma? Ik ga nu... Maar ik weet niet wat jij gaat doen. Ik denk dat ik die... We gaan die 22-jarige regisseuse van jou... Uh, gedag zeggen. En dan gaan jij en ik... Uh, naar, of naar Toemle. Of hier blijven hangen. Want als, als we naar Toemelen gaan, ga je dan... Want dat is hier inderdaad om de hoek. Daar is de, de late-night show. Ga ja. je daar nog spelen? Ik ga dat wel proberen. Maar dat hangt een beetje van jou af. Wij gaan dit gesprek nog overdoen namelijk. En dan zonder dat ik denk... Oh, misschien luistert mijn moeder of mijn vader. En dan kan ik je wel alles vertellen. Ik had niet gedacht dat jij zo angstig zou zijn. Ja, Maar wel voor je ouders dus. Dat is dus zo kut. Dat is het diepste gevoel. We zijn eruit. Uh, Daniel Arends gaat een show maken die heet... Uh, de Zachte uh, Heelmeester. De Zachte Heelmeester. gaat het alles zien. Het gaat waarschijnlijk over zijn ouders. Want daar is hij toch uh, uh, angstig voor, blijkt uh, zo in de laatste seconde van uh, de overnachting. Uh, Daniel, buitengewoon bedankt voor uh, de mooie avond. Zowel zo... de voorstelling als uh, het gesprek. Je bent, een, je bent uh, een schat. Je bent een leuk iemand. Ik ook, maar anders. We zijn toch heel anders. Kijk maar aan. Kijk me nou aan, we zijn toch heel anders. Zie je wel? Ja. <middels>